Laten we met elkaar danken en bidden. Heren in de hemel, nu we bijna aan het einde van deze eredienst zijn gekomen, danken wij u voor alles wat u ons gegeven hebt in deze dienst. Het vele wat we met elkaar mochten doen, uw naam aanroepen, uw lof zingen woord lezen, onze gaven afzonderen. Het was allemaal veel en groot. Maar vooral danken wij u wat u gaf. Gaf in uw woord, in de verkondiging van het evangelie, in het onderwijs dat we vanuit Genesis 15 mochten ontvangen. Trouwe God van het verbond. U zoekt contact. En weet het ook te leggen. Zo te leggen dat het niet meer verbroken wordt. Omdat u voor uw eigen werk instaat. We danken u dat u die bent die u bent. Heren, mag het woord van vanavond in ons leven doorwerken en tot grote zegen zijn. Zeg het ons allen, de jongeren, dat u ze vasthouden. Trekken met de koorden van uw liefde. Maar niet minder bidden we ook voor de ouderen. We bidden u voor de gezinnen en wij bidden u geef waakzaamheid. Net zoals bij Abraham, die waken mocht en leer ons ook strijden tegen de boze. Hartelijk dank, heren, voor alles wat u ons in uw woord deze avond hebt gegeven. En we doen voorbeden voor elkaar. Bidden voor de gemeente. Dominee en zijn gezin. Die op vakantie is. Geef een goede tijd, heren, van rust. Om straks hier weer het werk te hervatten. Bidden nu ook voor de broeders van de kerkraad. Alle die hier zich mogen inzetten. Onder jong en Onder oud. We bidden u ook voor de kerk wereldwijd, denk aan het werk van de zending. We bidden u ook voor alle evangelisatiewerk, juist ook het dabarwerk wat er in deze vakantieweken gebeuren mag door de jonge mensen. Wil u ze bemoedigen en sterken en op dit werk rijk zegenen. Wees met de volkeren op deze aarde. Overal waar nood, oorlog, honger en ellende is. Wees vooral ook met uw volk Israël. Geef dat ze de Heer Jezus Christus mogen kennen en lief hebben. Heren, we bidden u ook voor alle die vanwege het beleiden van uw naam. Gematteld en vertrapt worden. In gevangenissen zitten waar ook de wereld. Denk ook aan die zuid koreaanse heren in Afghanistan. Die gegijzeld zitten. Wilt u ze bevrijden? Deze onschuldige mensen. En die daar gevangen worden gehouden. Heren. Laat iets zien van uw grootheid. En van uw macht. Heren. We bidden u ook voor allen die gehavend, gebroken door het leven gaan. Vanwege eenzaamheid, zorg om gezondheid. Alle die ziek zijn, alle die het moeilijk hebben. Alle die bedroefd zijn en rouw gedompeld zijn. Heer, we brengen ze bij u. We bidden u, wilt u ze gedenken? Een lichaam, geest. We bidden u ook voor allen die op vakantie zijn. Die de gemeente uit zijn. Heren wil ze een goede vakantie geven en ook bewaren en, en geven dat ze straks weer hier behouden en Hasselt mogen terugkeren. Zegend ook en ieder die uw zegen mag ontvangen, bewaar ons ervoor. Dat woord van vanavond, niet naast ons zullen neerleggen. Maar weer krachtig door, heren, in de kerk, in de gemeente. En zegend ons verder op deze zondagavond. Uw naam komt alle lof toe. Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij alle eer. Amen. Ons slotlied is psalm 103, psalm 103, de versen 9 en 11, psalm 103.